voor degenen die niet op de woensdagavonden nog geweest zijn heeft u er nog over nagedacht hebt u nou een ziel of bent u nou een ziel steek je hand dus op wie geeft een antwoord op kijk ik weet dat er heel wat mensen zielig kunnen zijn ik, ach zielig zeg je dan hè. wanneer zeg je dat het iemand zielig is He? als je zielig doet wat denk jij wanneer, wanneer is iemand zielig Lukt ik knetter, ik heb zo moeilijk, ik heb zo moeilijk. Ja. Dat jol dus zo zielig. Oké, okay. moet je me even vasthouden. Wat wij dan vaak zielig noemen, dat is gewoon een beweging van onze ziel, waardoor we staan te snikken. Wil niet zeggen dat je niet echt verdriet kan hebben natuurlijk, want je kan ook hartstikke uitbundig blij zijn. Dat is ook ziel. Je kan met je ziel iets laten zien wat er van binnen is, hè. Maar goed, de vraag blijft staan: heb je nou een ziel of bent u een ziel? Dus steekt maar niemand zijn hand op. Ja, dat vind ik eerlijk als je dat zegt. Nee, je zegt ik heb een ziel. Ah, je bent het verder verderop. Leuk is dat, hè? We hebben allemaal onze traditie, broeder en zuster. Nou, dus je moet goed opletten natuurlijk, hè? Kijk, we zijn allemaal groot geworden met het eerste. We hebben een ziel. En als iemand sterft, dan gaat de ziel eruit. Dan gaat die ziel naar de hemel of die gaat naar de hel. Eén van die twee. Je hebt geluk of je hebt geen geluk. Ik ben uit een cultuur-Giood geworden. Nou, dat was wel helemaal moeilijk. Als God je uitverkoren had, dan ging je wel. Had hij niet uitverkoren, ging je niet. Maar ik had altijd een probleem daarmee. Kom je uit andere kringen voor, dan wordt in praat over de geest. Dan gaat die geest eruit. Dan gaat die geest naar de hemel. Die geest gaat daar naartoe. Er zijn dus allemaal gedachten, die hebben we geleerd vanuit onze traditie. Maar we hebben één ding in onze traditie niet geleerd... en dat is de Bijbel open doen. En laten we nou zo'n hele serie teksten achter elkaar gaan zetten zodat we gaan zien wat de Bijbel eigenlijk zegt. Als je dat nou allemaal gelezen hebt. Dan moet je nog eens een keer de Bijbel gelezen. Of je teksten vindt. Waarin er bijvoorbeeld een ziel uit de mens gaat. Of dat er iets anders uitgaat. Maar vanavond gaan we maar een stuk of zes, zeven pakken. Om het alleen even op volgorde te zetten. Maar het zijn er maar zeven. Maar er zijn er wel twintig, dertig, veertig uit te trekken. Dat je allemaal zegt. Oh wat is de boodschap over de ziel van de mens duidelijk. Nou. Over de vraag, hebt u een ziel of bent u een ziel? moet u dan eigenlijk maar aan het eind uw antwoord geven. Want ik heb nu twee antwoorden gehoord. Eén zegt ik heb een ziel, de ander zegt ik ben een ziel. We zijn veertien dagen geleden, heb ik u één tekst laten horen om mee te beginnen. In Genesis 2, vers 7. En Jaweh God, had de mens gevormd uit het stof der aarde. Wat was er eerder, de mens of het stof der aarde? Dus het stof der aarde was al geschapen, want hij schiep hemel en aarde. Daarna ging hij heel de aarde bewoner maken, bomen, beesten, alles erop en eraan. En tenslotte schepte hij de mens uit het stof der aarde. Dus wij zijn gewoon gemaakt van stof. Toch een kunst om een mooi mens te scheppen uit stof. Maar ik denk dat Adam, die heeft gelegen op een... Mooi bedje mos. Prachtige man. Maar God schiep hem uit stof. Zo staat het er. En in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Hoe doet hij dat? Al zo werd de mens, dat is Adam, tot een levende ziel. Kreeg hij nou een ziel? Of werd hij nou een ziel? Leuk is dat, hè? Dus als je iets bijbels wil aantonen, wat is nou bijbels? Dan moet je naar het allereerste begrip in de bijbel wat over zo'n onderwerp gaat. Dus wat Torah zegt, is de basis. Daarop kun je gaan bouwen. Dan bouw je een sterke muur. Als je zegt, ik pak zomaar ergens een tekst en die poneer ik. Dan zou je die tekst ook moeten toetsen. Klopt je nou met Torah? Klopt hij met profeten, met psalmen? Dan denk je, hé, hey, hij klopt ermee. Dan kan je hem erop zetten. Dan kun je dus ook die muur verder bouwen. Maar je moet naar de basis toe om de eerste uitspraken te zoeken. Dus Vader God heeft de mens geformeerd. uit stof der aarde. In zijn neusgaten. blaast hij de adem des levens. En alzo werd hij een levende ziel. Er werd dus geen ziel ingeblazen. Want dan zou je kunnen zeggen: hij krijgt een ziel. Nee, hij werd een levende ziel. Die bestaat uit geest, ziel en lichaam. Die drie samen heb je een levend... Neem de ziel. Nou is het leuk, nou is dit een statenvertaling. We hebben dezelfde tekst opgezocht in de Nederlandse Bijbelgenootschap, de NBG 51. Daar staat toen voor meer de ja bij God de mens. Dat is hetzelfde als in de statenvertaling. Uit het stof van de aardbodem staat hetzelfde als bij de statenvertaling. Hij blies de levensadem in zijn neus. Net als de statenvertaling. Alzo... Werd de mens een levend wezen? Eva, jij zei het er net, hè? Een hoop mensen vergeten dat, hoor. Wij zijn vaak afkomstig uit de protestantse traditie. Is het een levende ziel? Zo zijn we groot geworden. Levend wezen is alweer een ander woord. Denk je, hé, hey, een wezen is vaak voor ons weer een ander woord als ziel. Maar het is exact hetzelfde. Het woordje 1, 53, 15... Is het woordje uit de stroom die verklaart de grondtaal? Beide zijn ze dus uit het Hebreeuws. Wat staat er in het Hebreeuws? In de statenvertaling, het woordje nephes, staat in de statenvertaling 671 keer als ziel vertaald. Maar in de NBG 229 keer als ziel. En 157 keer als leven. En 156 keer als ik. Ziet u dat? En 21 keer als wezen. Maar het is allemaal hetzelfde woord. Dus het woordje nefes wordt op allerlei verschillende manieren getaald. Afhankelijk van de tekst en de spreekwijze waar het erin staat. Maar of je nou praat over ziel, over leven. Zelfs in de Statenvertaling negen keer een dood lichaam. Wat is een dood lichaam? Dat is een dode ziel. Zo is het nou eenmaal. Als iemand sterft en hij blaast de laatste adem uit... Op dat moment wordt het een dode ziel. Er staan ook van de beesten beschreven dat ze levende zielen zijn. Dus een varken die leeft, is een levende ziel. Dat is niet hoopvol voor u natuurlijk, maar als wij de adem dus levens hebben, zijn we levende zielen. En dat hebben we ook met varkens, koeien, apen, kikkers, alles. Daar gaat die wonderlijke tekst te lezen, om goed te bepalen wat we zijn. Het wordt zelfs vertaald met lust, met doden, met gemoed, met begeerte, met mens... En vijfmaal als als beminden, Je hebt het allemaal over levende wezens. Vindt u dit duidelijk? Als je alleen al ziet hoe het woordje nefes vertaald wordt uit het Hebreeuws, Dan moet er al een belletje gaan rammelen. Tot het iets anders in elkaar zit. dan dus dat wij ooit in onze transities hebben begrepen. We gaan nog wat laten zien. Als je nou de uitleg krijgt van het woord uh, nefes. In de stroom, dan is het wat ademhaalt. Het ademhalen, de wezen. De ziel, innerlijk. B, levend wezen. C, levend wezen met het leven in het bloed. Want dat zegt de Bijbel wel. Waar is het de ziel van de mens? De ziel, dat leven van de mens. Waar gaat het dan om? Waarom is het een levend wezen? Omdat dat leven in zijn bloed zit. Wij ademen de adem des levens binnen. En via onze longen komt het in het Bloed En dat bloed gaat ons hele lichaam door en komt in de kleinste celletjes van ons hoofdje zelfs tot te kunnen denken. Dus uiteindelijk zit ons leven in ons bloed. Daarom zijn we toch levende zielen. Zit u? Het gaat over de mens, over een persoon, een individu. De zetel van de begeerte. Ja, dat zit natuurlijk ook in ons. De zetel van emoties en hartstochten. Er staat geestesactiviteit. Maar hij zegt er zelf al achter. Dat is twijfelachtig wat ik nou zeg hoor. Wilsactiviteit noemt hij ook twijfelachtig. Want we hebben het over levende wezens. Een karakteractiviteit. Twijfelachtig. Maar het is toch leuk als je ziet hoe de Hebreeuwse woord in elkaar zit. Eigenlijk met één tekst te lezen. Verandert je gedachten altijd. Te zeggen. Hé, hey, ik heb geen ziel. Nee, maar ik ben een levende ziel. En als mijn adem eruit is. ...ben ik een dode ziel. Kunnen we, kunnen we verder gaan? Na vandaag... ...zul je echt weten wat we zijn. Dan zegt hij nog iets tegen die Adam. In het zweet van je aanschijn... ...zegt hij, zul je brood eten. Dat was een straf van God... ...die kwam, omdat hij gezondigd had. Het werd hem... ...harder aangerekend als Eva. En weet u waarom? Eva misleid zijnde... Maar Adam wist het. Adam maakte een keus om te gaan. Daarvoor wordt hij gestraft door God. Door te zeggen, voortaan ga je maar in het zweet van je aanschijn je brood eten. Totdat je van de aardbodem tot de aardbodem weer kind. Waar was Adam uitgemaakt? Uit stof, adem des levens erin, de levende ziel. Totdat de adem eruit gaat, valt hij weer om en wordt hij weer stof. Want God die had gezegd, als hij van die boom van kennis van goed en kwaad eet, dus eigenlijk de zonde doet, zet hij ze in sterven. Anders had hij tot in de eeuwigheid kunnen blijven leven. Later, als ze uit de hof gezet zijn, sluit God de hof af, met die gerubijnen, met, met engelen, met zwaarden, opdat ze niet opnieuw met hun zondige natuur naar de boom des levens zouden wandelen, en met hun zondige natuur verder zouden leven. Dus God die sluit de hof af, en later blijkt de hof van Ede naar de hemel getrokken te zijn, want Johannes ziet hem dadelijk in de hemel. En die komt dadelijk weer terug met het nieuwe Jeruzalem. Hij zegt, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, waar u uitgenomen bent, want stof zijt gij, Adam, en tot stof zal je wederkeren. Dus uw gedachte: ik ga dadelijk naar de hemel, en misschien heb je ooit wel gedacht over harpjes en violen, om te zingen... Ik heb hele rare gedachten gehad vroeger hoor, ik heb zulke mooie wonderlijke verhalen over de hemel gehoord, maar het staat nergens in de Bijbel. Wij gaan dadelijk het graf in en daar zullen we rusten tot de wederkomst van Christus. En de tijd tussen ons sterven, al is het net als Adam nu zesduizend jaar verder, is voor Adam geen tijd. Want in de tijd en in de slaap is er geen tijd. Dus Adam sluit zijn ogen omdat hij sterft, maar hij wordt wakker bij de komst van Messias. Dus de tijd van Adam tot aan de komst van Messias is hoeveel? Nul. Hij ligt er al 6000 jaar. En misschien zijn wij dadelijk ook al 100 jaar begraven. Maar die tijd van 100 jaar tot de wederkomst van Christus is nul. We zullen allemaal als Gods kinderen in één keer uit het stof opgewekt worden. Want dat zijn de beloften die ons met het evangelie geschonken worden. Vindt u dat leuk om te horen? We gaan dadelijk nog veel fijnere teksten lezen, dat ik zeg, Joh, wat staat dat te mooi, ik heb het nooit geweten. Ben ik al ouder dan vijftig, wist ik het nog niet. Hè? Wat zegt de wijze prediker in hoofdstuk 12, 12 vers 1? Gedenk nou uw schepper in uw jongelingsjaren. Helaas hebben we dat niet allemaal gedaan. Dan hadden we een heleboel fouten in ons leven niet gemaakt, waar we achteraf spijt van hebben. Hij zegt, maar denk nou aan je scheppen in je jongelingsjaren... voordat de kwade dagen komen. Dan doelt hij op ons dood. En de jaren naderen waarvan hij zegt... ik heb daarin geen behagen. Wie van u zegt, ik wil graag sterven? Het is echt de laatste vijand van de mens. Maar we gaan. Nou zet hij, zoek nou de Heer in de dagen van je jongelingschap... want dat kan je zoveel vreugde geven... dat je zelfs je laatste gang naar het stof kunt zeggen... Ik ga. De tijd is gekomen. Abraham, Jacob en uh, Isaac, die zeiden op de dag van hun sterven: ze gingen zitten op het bed. Ze legden hun benen neer, ze strekten ze en ze gingen heen. Dat is de mooiste manier om die van afscheid te nemen. Hè? Tegen die dag zeggen al je zonen en je dochters, jongens, kom maar. Ik wil een laatste woord tegen jullie spreken. En dan trek ik mijn benen in en dan strek ik ze. Vind je toch geen mooie. Uh, ik heb die tekst er maar niet bijgezocht, maar als je de leven van Abraham en Isaac en zo nakomt, naleest, dan komen ze allemaal op dat punt dat ze gewoon hun benen strekken. Ik vind het schitterend, want ze gaan in het stof der aarde. We gaan er dadelijk wel een paar dingen van lezen. Moet je goed luisteren: voordat de jaren naderen waarvan gij zegt, ik heb daarin geen behagen. Dan komt daar een heel stuk tussen, van vers 2 tot en met vers 6. Er staat een hele geschiedenis over dat sterven van die mens. Alleen het is te veel om te lezen. Uiteindelijk zegt hij, voordat de kruik bij de bron verbreizelt. Ons hart, onze kruik, die gaat dadelijk stuk, die stopt. En het scheprad in de put verbroken wordt. Die dat water maar doorpompt, weet je wel. Dat hart gaat naar het einde toe. Het stof, ja, u sterft. keer tot de aarde zoals het geweest is. Hé, hey, daar komt hij. En de geest wederkeert tot God die hem geschonken heeft. Ah, denk je, daar komt hij. Wat denkt u dat hij met die geest gaat gebeuren? Heb God ons allemaal specifiek een eigen geest gegeven? Tot hij een voorraadje had in de hemelkast. Dit, ha, nou wordt Maya geboren. Waar is die geest van Maya? Zit hij, he, stop hem erin, dit is Maya. Zou het dat er ook een geest Alex was? Ja, hè? Hij leert het al aardig, hè? En de geest wederkeert tot God. Dat is in de strong 7307. 07. Ruach. We hebben ook de Ruach HaKodes. Kent u hem nog? Dat is de geest van God. Hier hebben het over Ruach. Hij wordt vertaald als wind. Adem. Geest. Gemoed zelfs. Punt 2. Geblaas. Als iets dat vlug adem haalt. Bijvoorbeeld opwinding. Ja? Zie je dat het helemaal geen levend geestje is wat uit de kast gehaald wordt en toevallig bij jou erin gestopt wordt op het moment dat je geboren gaat worden. Het is gewoon de adem des levens. Puntje drie, geest van de levenden adem in mens en dier. Dus als je praat over een varkje die adem haalt, haalt hij gewoon ruwacht naar binnen. En als hij hard loopt, doet het ook heel vlug. We hebben allemaal exact hetzelfde. Die geest is dus niet een zelfstandig denkend wezentje wat bij u erin geplaatst is. Het is gewoon uw adem des levens. Vijf geest, zes geest van God. Is het voor u duidelijk dat waar het spreekt over geest, praten we over de ruach, die wederkeert tot God. Maar dat gebeurt ook als er een run sterft. Die blaast uiteindelijk ook de laatste adem uit. Zo krijgen alle levende wezens de ruach van God. Om te leven. Zelfs de goddelozen ademen dezelfde adem in als de rechtvaardige. Het zijn allebei levende wezens totdat ze sterven. Goed, naar de volgende toe. Prediker 3: vers 18. Ik zei bij mezelf wat de mensen kinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien dat ze eigenlijk dieren zijn. Dat klinkt niet leuk, hè. Hij wil dus duidelijk zien, zegt hij dat eigenlijk de mensen kinderen betreft, ze laten zien dat ze eigenlijk als de dieren zijn. Ik weet dat dit niet positief klinkt, maar je moet even vasthouden wat de, de wijze prediker zegt. Wat gaat hij nou aantonen? Dat het lot van de mensen kinderen, dat zijn wij allemaal, zowel de rechtvaardige als de goddeloze, is gelijk als het lot der dieren. Ja, zegt hij, éénzelfde lot Treft hen. Gelijk deze sterven, die mensen, kinderen, zo sterven genen, de dieren. Alle hebben enerlei adem. Waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren, want alles is ijdelheid. Alles gaat naar. Ja, dat is niet leuk natuurlijk, hè. Alles gaat naar één plaats. Alles is geworden uit stof. Alles keert weder tot stof. Ook een paard is gemaakt uit stof. Ook een koe, een varken, een mens. We zijn allemaal uit dat scheppingsstof gemaakt voor Gods aangezicht. Alleen de mens heeft iets bijzonders boven de dieren. Ja, zeker weten. Gelukkig maar, hè. <laughs> Inderdaad. We gaan verder lezen. Dus alles gaat naar één plaats. Alles is geworden uit stof. En alles keert weder tot stof. Zowel de mens als het dier. Wie bemerkt dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven. En dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde. Zou die dan toch onderscheid maken? Gaat dan toch de adem van Johan naar boven toe en van een varken naar beneden? Wie bemerkt, zegt hij... Wie bemerkt dat de adem van de mensenkinderen opstijgt naar boven en de adem de dieren, nederlaat naar beneden? Wat staat erachter? Het is een vraagteken. Want wat heeft hij nou aan staan tonen met die eerste verse, dat er helemaal geen onderscheid is tussen de mensen en het dieren niet? Ze hebben allebei de adem. Ze gaan allebei naar het plaats, naar het graf. Wie zegt dat nou de ene naar boven ademt en de andere naar beneden ademt? Hij zegt een vraagteken. Dus je kan niet zeggen dat zo'n tekst nou aangeeft dat onze adem als een geest naar boven gaat en dan bij de Heere God is en daar zingt of harpje speelt. Nee, het gaat erom. Het is dezelfde adem waar al die mensen en die beesten van leven. Wie zegt nou tot de ene naar boven ademt en de andere naar beneden toe? Hij ah, zo weet niemand. Het is maar een stelling die hij doet, hè? We gaan naar Psalm 146, vers uh, 2 tot 4. Ik zal Yahweh loven, mijn leven lang, mijn God zal hem zingen, zolang ik nog ben. Zolang ik nog ben. U ook? Zolang als ik leef, zal ik Yahweh prijzen. Amen? Ja, als wij het niet doen, de wereld doet het niet natuurlijk. Wij zijn degene die ja, prijzen voor zijn verlossingsplan, voor zijn schepping. Daarom vieren we Sabbat, vieren we de feesten, vieren we Nieuwe Maan. Daarmee eren we onze schepper. Dat doen we zolang we leven. Je mag rustig aan me zeggen. Vertrouw niet op edelen, dus op al die mooie mannen. Of op een mensenkind bij wie geen heil is. Vertrouw geen mens als het om je heil gaat. Het is alleen onze schepper die we moeten vertrouwen. Want die zendt zijn eigen zoon, Yeshua zodat we gered kunnen zijn. Je moet op geen mens vertrouwen. Maar op ja bij de schepper. Luister goed. Als je dus op een mens je vertrouwen stelt. Dan zegt hij zijn adem gaat uit. Dan keert hij weder tot zijn aarde. tien dagen vergaan al zijn plannen. Dus als nou de mens sterft. Wat gebeurt er met hem? Al zijn plannen vergaan. En hij gaat naar de aarde. Want hij was uit stof. En hij gaat terug naar stof. Zou die dan God nog prijzen in het stof? Dat kan dus helemaal niet. Alleen wij, de levenden, wij zullen vader prijzen. Mensen die in het graf liggen kunnen God niet prijzen. Er zijn natuurlijk altijd fantasieverhalen over geweest. Er zijn zelfs gelijkenissen die iets willen aantonen. Maar die willen dus niet aantonen tot Lazarus in de schoot van Abraham ligt. Want ze liggen natuurlijk namelijk beide in het graf. Maar aan het einde van het hoofdstuk staat... Ook al staat er iemand op uit de dood, zegt hij, ze zullen zich nog niet bekeren, want ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen en doen. Dus er zijn ook in gelijkenissen steeds weer dingen die ons iets vertellen. Maar hij wil niet zeggen dat Abram in de hemel is, dat Lazarus in zijn schoot ligt en dat er een heel diep dal is waar je niet overheen kan en dat ze in de hel kunnen kijken hoe die mensen liggen te kwispelen in het in hete vuur. Echt niet waar, het gaat om, ze zijn allemaal in het graf. Het gaat om, waar gaat de gelijkenis over en wat moeten we leren? Zijn adem gaat uit, hij keert weder tot zijn aarde en te dien dagen vergaan ze plannen. Wat zegt Psalm 6, vers 4? Keer weder, Jaweh, red mijn ziel, verlos mij om uwe goede tierenheid wil, want in de dood is uwe geen gedachtenis. Wie zou u nou loven in het dodenrijk? Want daar ligt zelfs een dier en daar ligt de mens... ...omdat ze adem uitgegaan is, gaat hij naar stof. Wie zal u nou loven in het dodenrijk? Dodenrijk is het graf, Hades. Alles gaat dus in het stof, alles gaat in het graf. De muil van Hades is onbevredigbaar... ...want die is zal vanaf de, de, de, de zonde van Adam en Eva... ...haalt hij alles op binnen. Want omwille van de zonde sterft iedereen... Dus Hades is een enorme grote graf waar alles in gaat. Wat zegt dan die man die in de, in de, in de hel zit, hè? Zo, zo zeggen we dat dan. Wat zegt hij nou tegen Abraham? Stuur nou die lazer eens even terug, zegt hij. En zegt tegen mijn vader en mijn broers dat ze zich moeten bekeren, zodat ze ook niet in deze plaats van pijniging komen. Er komt ooit een plaats van pijniging, maar dat is het onuitblusbare vuur aan het eind van de duizend jaar. Maar die is ter vernietiging. Wij hebben het idee over dat uur wat het in eeuwigheid brandt en wij knisperen daarin. Weet je wel? Zonder tijd, zonder einde, altijd maar in pijn. Maar we hebben dus angstverhalen gehoord. We moeten proberen te vinden wat er staat. Dus die man is eigenlijk, bedenkt hij dat hij in de pijn zit. Hij zegt, stuur nou iemand naar mijn vader en mijn broers, opdat ze zich bekeren. Wat krijgt hij voor antwoord van Abraham? Nou zegt hij, dat helpt helemaal geen drol. Hij zei, want als staat er iemand uit de dood op, zegt hij, ze zullen zich niet bekeren. Weet u wat er met de Lazarus gebeurde later? De vriend van Jezus. Die was vier dagen dood. Toen werd hij opgewekt uit het graf. En die gingen al die joden, die gingen ineens Jezus volgen, want er was een dood opgewekt. Maar op hetzelfde moment besloten ze om Yeshua te doden. En ook nog eens een keer Lazarus. Ze bekeerden zich dus niet. Dus de gelijkeris van Jezus wordt ook nog zichtbaar in de opstanding van Lazarus. Terwijl dus de joden zich niet bekeren. Er zit dus veel meer aan die geschiedenis vast. Dan alleen maar een verhaal. Om ons te vertellen dat er dan toch een hemel is. Waarin we altijd kunnen viool spelen. Of een hel is waar we altijd liggen te branden. Dat heeft er totaal niet mee te maken. Wij moeten zorgen dat we gehoorzaam zijn aan Yahweh. Naar zijn verordeningen. Naar zijn Torah en profeten wandelen. En dan ook nog met blijdschap. Want als we hem niet met blijdschap dienen. zegt hij, Dan is je gebed maar ook nog een gruwel. Als je zegt, oh, dan moet ik weer de Sabbat gaan vieren. En nou hebben we weer, weer een feest, Shavot. Hier blijf je alsjeblieft thuis. U hoeft mijn feestje niet te komen. Nou, hebben we hem door. Wie zal u loven in het graf? Nou, helemaal niemand looft hem in het graf. Prediker 9, vers 2, daar gaan we een stukje lezen. Alles is gelijk voor allen, zegt prediker. Eénzelfde lot treft de rechtvaardige en de goddeloze. De goede en de reine als ook de onreine. Hem die offert en hem die niet offert. Het gaat de goede evenals de zondaar. Hij die zweert als hem die de eet schuilt. Is er onderscheid? We gaan allemaal... Het is niet zomaar een verhaaltje. Dit zijn alleen maar een stuk of tien teksten om de kernen te laten zien. Dadelijk ga je zelf de psalmen lezen en dan kom je constant dingen tegen. Maar omdat je de waarheid kent, beoordeel je de tekst ook goed. Je moet de basis kennen. Dit is het ergste, zegt de prediker, dat onder de zon geschiet, zegt hij. Dat alle eenzelfde lot treft. Adam is in het graf. En het varken wat in zijn tijd leefde, is ook in het graf. Alleen Adam wordt wel opgewekt uit het graf als Yeshua komt. Want dan zal hij zeggen, daar heb je de Messias. Op hem hebben we gerekend. Wij die weten dat het Yeshua is, wij staan dadelijk op uit het graf. Zeggen, daar hebben we onze Messias, Yeshua. Hij heeft beloofd dat hij terug zou komen. Want op grond van de belofte van God, hebben we hoop op de opstanding uit de dood. Wij gaan niet terugkomen uit de hemel, wij staan op uit het graf. Daar is ook discussie over in Korinthe, waar Paulus behoorlijk heftig op reageert. Moet u maar eens lezen. 1 Korinthe 15. Daarom zegt hij, is het hart der mensenkinderen vol boosheid? Er is verdwaasheid in hun hart hun leven lang. En daarna gaat het naar de doden. Alle mensen gaan naar de doden doden. Ik kan het u niet anders voorstellen. Het heeft namelijk wel een happy end hoor, dus ga niet zitten huilen. Het krijgt een happy end. Er is hoop. Prediker 9 vanaf vers 4. Want voor al wie tot de levende behoort, <laughs> leuk hè <he>, Louis? <laughs> al wie tot de levende behoort, is er hoop. Amen. Er is voor u hoop, zegt de prediker, omdat je gelukkig nog kan ademhalen. Immers, een levende hond is nog beter als een dode leeuw. Nou, dat, is, dat vind ik een heftige hoor. He? Die prediker was echt een, een slimme jongen. Die levende, zegt hij, wij, broeder en zuster... weten tenminste dat we sterven moeten. Amen? Moeten we allemaal sterven? Maar de doden, die weten niets. Nee, die zijn al gestorven. Nou, dan weten ze niks meer. Zij hebben geen loon meer te verwachten... Zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Uw kinderen zullen u nog herinneren. Misschien zullen kleinkinderen nog zeggen: opa, opa, hè? ja, opa en oma. Maar wie bedenkt ze dus overgrootje? Dat is een zegen als je die kent. Nou, dan nog één stap verder. Dus uiteindelijk gaat die gedachtenis, en vaak gaat het heel snel vergeten. Wij die onze ouders gekend hebben, hebben nog dezelfde liefde voor ze. Als ik aan mijn vader denk, denk ik aan vele wijze worden. Maar ik denk ook aan dingen die hij verkeerd uitgelegd heeft over de zondag ooit. Alleen uh, hij was een jaar of tachtig, toen begreep hij het. En dan ging hij sabbat vieren. Hij was nog niet zo ver om zich te laten dopen. Mijn moeder die ging met de tachtigste jaar tussen mijn twee dochters van 18 en 19 in het in. Mijn vader had gezegd, ik sluit mijn me nooit meer aan bij een kerk. En toevallig moest er bij de advertisten je lid worden... Triest is dat, hè? het was zo'n vent. Maar mijn moeder heeft gezegd, ik ga dezelfde stap doen als mijn kleine kinderen. Zes. Ze zullen weten in de wereld dat ik gekozen heb. Goed, lieve mensen. Ze hebben geen loon meer te verwachten. Zij die dood zijn, want ze weten niets. Zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Prediker 9 vers 6. Zowel hun liefde als hun haat. Ja, toch? Ik heb van mijn moeder veel liefde gehad. Ze hebben me geknuffeld en gekruld. Zo groot als ik was. Maar oma is alles vergeten. Oma het graf. Zien u dat? Hun na dus jaloezie, is reeds lang vergaan. Ze hebben nimmer deel aan iets dat onder de zon geschiet. Wel aan, zegt hij. Eet uw brood met vreugde. Zijn de mensen die zachtgerijnig brood eten hier? Het is een bevel van de Heer. Als u brood breekt en eent, doet het vol van vreugde oh mijn God, dank u wel dat u brood uit de aarde voordringt. Het moet een principe zijn. Lekkere aardappeltjes. Vader, dank u wel dat u zo'n zalige vrouw gegeven hebt die zo kan aardappels koken. Ik geniet er elke dag van. Lieve mensen, staat het er of niet? Eet uw brood met vreugde, drink uw wijn met een vrolijk hart. Want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild. Gewoon geniet ervan. Ja, en als je goed kan leven van drie boterhammen, eet er dan drie en gaat er niet vijf eten. Anders word je net zo zwaar als ik was. Was 134 kilo. <laughs> ja toch? Ik doe nou een half halfjaartje wat minder, ik ben nou 116,5. Dus het werkt wel. Ja, je bent jaloers hè? Zonder wat geld, inderdaad. <laughs> Dat kan je ook aan denken. Nou, vind je het leuk om teksten te lezen? Want ik raak bijna over mijn tijd heen. Nou, laten uw klederen te alle tijd wit zijn. En olie ontbreekt niet op je hoofd. Olie is symbool van de heilige geest. De vreugde van de Heer is alle dagen op mijn hoofd. Ik zal zijn naam verheerlijken tot in eeuwigheid. Ik moet even stoppen als ik in het graf lig. maar dat heb ik nog wel eens door. Want de tijd tussen mijn dood en mijn opstanding is nul. Ik ga lovend het graf in en ik kom eruit ook zo. Dat heb ik me voorgenomen. Ja, je krijgt allerlei kronkels hè. Je zit een beetje met pinkster te worstelen, denk ik. En met charismatisch. Daar zeggen de mensen, ik ben een geest, ik heb een ziel en ik woon in een lichaam. Daarom zeg ik heel duidelijk, heb je nou een ziel of ben je een ziel? Nou, als je dat principe goed maakt, en dat is bijbels gefundeerd, maak je nooit meer de fout van Pinkster en van charismatici. Want dan ga je geesten jagen. Dat heb je echt niet nodig. Lieve mensen, laat olie niet ontbreken op je hoofd. Wees vol van de woorden van God. Laat die woorden in je hart zijn. Breng ze op je tong. En spreek erover bij dag en nacht. Kijk die prediker ook. Ik denk toch dat het een levensgenieter was. wat hij zegt. Geniet nou het leven met de vrouw die je lief hebt. Echt waar hè? Johan. jij ja, hij zit alweer te wrijven. Maar zo werkt het echt. En er staat niet vrouwen in meervoud. Je moet gewoon één vrouw hebben. Dan moet je je verbond mee sluiten totdat het dood scheidt. Ook al is het wel eens moeilijk. Echt waar <laughs> een, vrouw zal moeten, een vrouw moet wennen aan een vent maar een vent ook aan zijn vrouw daarom is het zo mooi als een huwelijk sluit en we gaan door heb je toevallig een hele vervelende ettebak te pakken Ik valt het niet mee en is ook niet de bedoeling natuurlijk want God zegt dat we liefdevolle mensen moeten zijn we moeten met zijn geest vervuld zijn dan kunnen we een schitterend huwelijk aangaan met twee mensen die volledig het doel willen bereiken wat God heeft volkomen in liefde en voor elkaar zorgen Helaas, omdat de mensen God niet kennen en ze vaak zelf God zijn, krijgen we de grootste pijnhopen die er vaak zijn. Want de mens is altijd op zichzelf gericht en de ander moet vernederd worden. Die moet dienstbaar zijn aan mij. Nou, als je zo'n held hebt getrouwd, dan heb je een probleem. We zijn als ouders zeker verantwoordelijk om onze kinderen te leren wat het is om rechtvaardige vaders te hebben, liefdevolle moeders, want we zijn het beeld van God. Als wij als vaders het verzieken voor onze kinderen, hebben onze kinderen een verschrikkelijk beeld van God die niet te pruimen valt. Je ook zo God gaan dienen. Snap u? het? Er gebeurt iets met je kinderen als ze onderwezen worden in de vreugde van de Heer. Lieve mensen, geniet gewoon het leven met de vrouw die je lief hebt. Al de dagen van je ijdele leven die Hij, dat is Vader, u geeft onder de zon. Al uw ijdele dagen, want dat is uw deel onder de ja natuurlijk, want als je dood bent kan dat genot niet meer hebben. En dat hele huwelijk is een beeld van de prachtige schepping van God. Want die man die was wel geschapen, maar hij miste wat. Hij ging de dieren namen geven, staat er in de Bijbel. En hij zag dat een leeuw had een leeuwin. En hij zag dat elk beest had een vrouwtje, een theerbeel. Nou, dat is ook toevallig, zeg. ik loop hier in mijn eentje rond. En toen God dat zag, zegt hij, liet hij hem slapen. Haalt hij een stukje uit zijn, uit zijn ribbenkast weg. En dan maakte hij daar een vrouw van. Die precies in een pasten. Dus je kan pas een vent wezen. Ja, een beetje betrekkelijk wat ik natuurlijk zeg. Als je een goede vrouw treft. Om volkomen in harmonie te zijn. Heb je daar veel pech gehad in je leven. Of geen aansluiting kunnen vinden. Dan wil ik niet zeggen dat je fout bent. Want Paulus zegt het is heerlijk om zo te zijn. Dat is een gave zegt hij. Nou ik geloof dat echt. Maar ik wil met mijn Annaatje heel oud worden. Fris en groen blijven. En samen... Iedereen zegen en groeten voordat we gaan. Hè? Lieve mensen, er zijn natuurlijk ook andere ervaringen in het leven en dat is triest. Echt waar, er zijn veel pijnlijke dingen in het leven van mensen gebeurd, waarin we vol met trauma zitten en pijn. Sommige mensen kunnen niet eens meer leven, willen dood. Totdat ze gaan zien hoe je dat kunt overleven, door de dingen naar buiten te brengen voor God aangezicht en daar te laten. Dan ben je soms ineens heel je belasting kwijt van jarenlang vernedering. Lieve mensen, wat staat er? Waarmee ga je u aftop onder de zon? He? Dat is uw deel onder de levende bij het zoegen. Waarmee ga je u aftop onder de zon? We moeten werken voor de kost. Maar we kunnen genieten van onze vrouw. En de vrouw die kan genieten van de man. God die wil het zo. Dan krijg je ook van die liefdevolle kinderen. Of niet? Maar goed. Tot slot, lieve mensen. Het laatste stukje. Al wat u hand vindt om te doen. Dus al wat u hand vindt om naar uw vermogen te doen. Wat staat erbij? Doe dat. Wat in je vermogen ligt om te doen. Doe dat. Een werkwoord. Want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk. Waarheen gij gaat. Hoe bedoel je Abraham praat tegen degene die in de hel zit? Er is helemaal geen overleg. Echt niet waar. Het is ook maar een gelijkenis om te verkondigen dat zelfs als Lazarus dadelijk uit het graf komt, tot de mensen zich nog niet bekeren, ze zoeken hem zelfs weer te doden tot hij ze bakken houdt. En op dat moment beslissen ze dat ze Jezus gaan pakken om hem te vermoorden. Beter dat er één sterft dan heel volk. Het is een ontzettende diepgaande gelijkenis. Er is, uh, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis, geen wijsheid in het dodenrijk waarheen gij gaat. Het laatste stukje, psalm 115 vers 16. De hemel is de hemel van wie? Van Yahweh en van niemand anders. Maar de aarde heeft hij de mensen kinderen gegeven. Hoe bedoelt u, we gaan allemaal naar de hemel? Met een harpje en een viooltje. De hemel is niet voor ons gemaakt. De hemel is van de Heer. Hij is geest. Wij zijn geen geesten. Wij zijn mensen-kinderen. We zijn geschapen van het stof der aarde, we gaan weer terug in het stof en we zullen opgewekt worden in een opstandingslichaam, wat aan dat van Christus gelijk is. Maar met het doel om de aarde te bewonen op dezelfde manier als Adam. Hij had heerschappij over alle dieren. Het zal schitterend wezen op de nieuwe aarde. Niet de doden zullen ja beloven... Niemand van wie in de stilte zijn neergedaald. Dus hij heeft het niet over geestelijk doden. Hij heeft het over de doden die dus in het graf zijn neergedaald. Niemand zal de Heer loven. Maar wij, vul je naam in. Jan, Kees, Marie, Piet, Hendrik, Willem. Wij zullen Jaweh prijzen van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. Ja, ja is Jawe. Veel mensen maken moeite over de naam Jawe... Of dat wel de naam van... Hè? Of je het mag uitspreken. Dan noemen ze hem Adonai. Met alle respect. Maar we weten dat ja de korte naam is van Yahweh. Elke keer als we zeggen halleluja. Heb je het over Yahweh. Alleen er is angst ontstaan onder het volk van de Heer. Omdat ze de naam van Yahweh gelasterd hebben. Door hem wel uit te spreken. Maar goddelooselijk te leven. Zo besmeur je de naam van Yahweh. Maar zij die de naam van de Heer uitspreken, de naam van Yahweh, sta af van alle ongerechtigheid, zegt hij. Wijk van het kwade, kies voor het goede. Wat gaan we doen? Wij zullen Yahweh prijzen van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja, geprezen zij Yahweh. Vind je dat niet leuk? We gaan echt stoppen ermee. Dus ik zou zeggen, lieve mensen, een nee, goede stof, een goede maand. We sluiten hem af met een heerlijk lied. En dan gaan we nog fijn met elkaar wat praten, wat eten. Misschien nog een dansje doen. Ik was blij dat hij er was en ik hoop dat hij wat geleerd heeft vanavond.